Zes uur, Jan van der Putten met het NOS-journaal. In Londen heeft de politie vannacht het Occupy Camp bij St. Paul's Cathedral ontruimd. Tenten werden weggehaald en barricades afgebroken. Na vier maanden had de gemeente genoeg van het Occupy Camp. Vorige week oordeelde het gerechtshof in Londen dat niets de ontruiming in de weg stond. De ontruiming verliep vreedzaam, er was nauwelijks verzet. Wie in Frankrijk een miljoen of meer verdient, zou 75 procent belasting moeten betalen. Dat vindt de sociaal-democratische presidentskandidaat Hollande. Op een campagnebijeenkomst noemde Hollande zulke hoge inkomens ongepast. Belastingen en banen zijn een belangrijk thema in de Franse verkiezingsstrijd. De eerste ronde van de presidentsverkiezingen is op 22 april. Het wordt volgens minister Schippers erg lastig om de eigen bijdrage in de geestelijke gezondheidszorg verder te verlagen. Daarvoor zou compensatie moeten komen in de begroting. En dat is niet eenvoudig, schrijft ze in een brief van de Tweede Kamer. Mede namens staatssecretaris Teven. Die is bang dat mensen met geestelijke problemen zich niet meer laten behandelen. En daardoor sneller in aanraking komen met justitie. Een Frans visserschip heeft als eerste het in problemen geraakte cruiseschip Costa Allegra bereikt. Het cruiseschip drijft stuurloos op een paar honderd kilometer van de Seychellen in de Indische Oceaan. Gisteren was er brand aan boord en daardoor is er nu nauwelijks elektriciteit. Er zijn meer dan duizend mensen aan boord. Vandaag wordt een sleepboot bij het cruiseschip verwacht. Een vroegere gouverneur uit Nigeria heeft bekend... dat hij bijna 187 miljoen euro uit de staatskas heeft geroofd. James Ibery was bestuurder van de olierijke deelstaat Delta. Officieel verdiende hij 30.000 euro per jaar. Maar door corruptie en diefstal was hij in staat... er een privévliegtuig en luxe huizen op na te houden. De Nigeriaan stond terecht in Londen. In april hoort hij zijn straf. Dan het weer nog bewolkt en vanochtend wat motregen en wat mist. Vanmiddag droog en het wordt 11 graden. Ook de rest van de week zacht, met eerst motregen... maar later in de week wat zon. Dit was het NOS Journaal. Het NOS Radio 1 Journaal. Lara Rensen en Marcel Oosten. Dinsdag 28 februari, goedemorgen. Nog twee dagen tot de cijfers van het Centraal Planbureau. Ja, en de directeur van het CPB heeft alvast een voorschotje genomen op zijn eigen prognoses van donderdag. Koen Teurings vindt dat er eigenlijk niet extra bezuinigd moet worden door dit kabinet. We praten daar vanochtend over, onder andere met de econoom Lans Bovenberg. Het wordt meer over het cruiseschip dat, na brand, stuurloos ronddobbert bij de Seychelles. En over de ontruiming van het Occupy kamp bij St Paul's in Londen. Correspondent Arjen van der Horst doet verslag actiebereidheid onder leraren is groot volgens de Algemene Vereniging van Schoolleiders. We spreken straks voor voorzitter Ton Duif over het protest op 6 maart tegen de bezuinigingsplannen voor het passend onderwijs. En de kosten van het draaien van muziek in openbare ruimte, zoals bijvoorbeeld in kantines met voetbal, moet beter geregeld worden, vindt Mariko Peters van GroenLinks. Ze vindt de huidige regeling oneerlijk. Hoek schoonmakers en studenten is aan het demonstreren voor betere arbeidsomstandigheden voor de schoonmakers. Ze hebben vannacht geslapen op de Universiteit van Utrecht. Gaan zo met ze bellen. En er begint zo dadelijk een grote onderzoek. Oefening in Zeeland. Militairen oefenen dan samen met gemeente, politie, brandweer en ook Rijkswaterstaat. De commandant van de oefening legt zo uit wat er gaat gebeuren. Een dansfeest verkopen als sportevenement, dat scheelt behoorlijk in de belastingkosten. En na de dominomus en de raketmuis is er nu de Libië links. Aha, de helikopter wordt terug naar Nederland gebracht. En Mijno Remmers zoekt vanochtend uit wat er dan mee moet gebeuren. Hoort u veel meer over dit Radio 1 Journaal tot half tien. U kunt ons volgen via internet, via nos.nl of via Twitter. En daar heten we NOS Radio Opnieuw een bloedige dag in Syrië. Degenstanders van president Assad zeggen dat er gisteren zeker 125 doden zijn gevallen. Vooral in de steden Homs en Hama. Ondanks het aanhoudende geweld wist het Rode Kruis wel enkele succesjes te boeken. Zo konden hulpverleners voor het eerst sinds lange tijd Hama bereiken. We hebben de stad bereikt en we hebben uh, de inwoners ja, van de nodige medische hulp voorzien, van uh, medicijnen, maar ook van voedsel, uh, dekens uh, en hygiënepakketten bijvoorbeeld. Dat was uh, heel erg nodig. Kijk, in de gevechten, iedereen heeft het over Homs, maar dat gebeurt ook in andere steden. Uh, Hama, uh, daar hebben we de afgelopen weken geen toegang toe kunnen krijgen, sinds 17 januari al niet meer. Dus we waren ontzettend blij dat we daar de bevolking nu van de broodnodige hulp konden voorzien. Uit Homs wist het Rode Kruis drie mensen te evacueren. Hulpverleners willen verder de stad in om gewonden te verzorgen en ook hulpgoederen te brengen. Maar de Syrische autoriteiten weigeren vooralsnog een staart te vuur. Het kamp van de Occupy-beweging in Londen is vannacht ontruimd. Correspondent Arjen van der Horst. Politie en deurwaarders zetten even na middernacht het gebied rond de St. Kathedraal af. Activisten van Occupy Londen hadden in oktober voor de kathedraal een tentenkamp opgezet. Maar vannacht kregen ze te horen dat ze onmiddellijk moesten vertrekken. Vorige week kregen de tentenkampbewoners geen toestemming om in hoger beroep te gaan... tegen een vonnis van een lagere rechtbank. Die had in januari al geoordeeld dat de occupi het terrein moest verlaten. De politie voegde vannacht dus de daad bij het woord. Toen de ontruiming begon richtten sommige demonstranten nog met houten pallets een barricade op. Die werden door de politie gesloopt. Er zijn een paar mensen opgepakt en het plein voor de kathedraal is nu leeg. Feest vannacht in Utrecht bij de schoonmaakprotesten. Zo'n honderd schoonmakers en tientallen studenten... hebben zich laten opsluiten op de universiteit... om loonsverhoging voor de schoonmakers te eisen. Studenten zijn solidair, maar protesteren tegelijkertijd... ook tegen de bezuinigingen in het onderwijs. De serieuze boodschap maakte later op de avond plaats voor een feestje... zegt Sander van Lanen van kritische studenten Utrecht. De sfeer is uh, heel goed uitgelaten. Iedereen is vrolijk... Uh, uh... Ja, sommige mensen zijn aan het dansen, andere mensen kijken met grote glimlachen toe. Uh, ik denk dat het voor veel mensen een zware, drukke dag is geweest. Dus dat het uh, fijn is dat er nu even wat ontspanning is. Maar er wordt uh, gedanst door een groepje. en uh, Hier en daar zitten groepjes met elkaar uh, wat te drinken en buiten sigaretjes te roken. En het is vooral heel gezellig nu. Het is misschien niet de meest voor de hand liggende combinatie: studenten en schoonmakers. Maar ze hebben elkaar in deze actie helemaal gevonden. Ze dansen samen, ze praten samen. We lachen samen. Het, uh, ze zijn ons dankbaar. Als ik de, de, de hal loop, wordt er constant mijn uh, schouder geklopt. van uh, Mooi dat jullie ons hierbij helpen. Mooi dat jullie dit voor ons hebben mogelijk gemaakt. Schoonmakers begonnen gisterochtend met de, de zogeheten sit-in in de collegezaal. Ze voeren al weken actie voor loonsverhoging en doorbetaald worden bij ziekte. En ze blijven zeker tot 11 uur vanochtend in de collegezaal in Utrecht zitten. Jimena, het 15-jarige meisje dat dit weekend in Den Haag werd vermoord... is mogelijk kort voor haar dood nog gezien, zegt de politie. Ze werd doodgevonden in de Gouden Regenstraat in Den Haag... maar zou kort daarvoor op een bankje hebben gezeten in de Akaziestraat. Dat is ietsje verderop, de politie. Wij zijn uiteraard druk bezig met het onderzoek en uh, om dat goed te kunnen doen zijn wij op zoek naar mensen die haar uh, wellicht tussen drie en vier in de Acacia straat hebben gezien. Uh, daar zou zij gezeten hebben op een wit bankje en uh, wellicht was ze daar alleen en mogelijk was ze daar met iemand. Maar we willen dat heel graag bevestigd zien, want dat zou ons heel erg helpen om uh, te reconstrueren hoe die avond uh, en nacht eruit gezien heeft. Getuigen kunnen zich melden bij de politie. Ximena werd zaterdagochtend om 7 uur doodgevonden. Ze zat onder het bloed en had alleen haar sokken nog aan. De dader, verdachte de 25-jarige jeugd tbs Stanley A... heeft zichzelf aangegeven bij de politie. Rutger Kastikum van Poonnieuws duwt aangifte... tegen professor Andreas Kinniging van de Rijksuniversiteit Leiden. Volgens Kastikum heeft de professor hem bedreigd en fysiek ook aangevallen. Hoort een fragment uit Poonnieuws. Zie die daar? De volgende keer als jullie hier vlak in de buurt komen... dan gaan jullie erin. Met camera en al. En als ik iets zie op televisie van wat jij zo net hebt opgenomen... weet ik jou te vinden. Kastricum ging verhaal halen bij de partner van Kinderging... columniste Naima Tahir, omdat ze in een column... in het programma Buitenhof Pauw Nieuws aanviel. Pauw Rutger Kastricum is totaal niet in de inhoud geïnteresseerd. Honsbrutaal. En er alleen maar op uit politici belachelijk te maken. En daar is hij verdomd goed in. De hoogzwangere Tahir kwam zelf niet aan de deur. Kinniging wel. En volgens Pauw heeft hij tot twee keer toe kastricum bij de kiel gegeven. Kinniging noemt dat kletskoek. Hij ziet de aangifte zorgeloos tegemoet, zegt hij. Hij overweegt zelf een civiele procedure tegen Pauw te starten... vanwege smaad en laster. Op de beelden was trouwens niet te zien wat er precies gebeurde. We nee, had al, Bayrak wil belastingen voor bedrijven in de diensten- en IT-sector verlagen... en het aantal regels terugdringen. Dat moet er volgens de politica toe leiden dat bedrijven meer mensen aan gaan nemen. Zei ze gisteravond bij Pauw Witteman. Waarom zouden we in Nederland niet, uh, zoals in Frankrijk, de belastingen verlagen... in die sectoren waarvan we denken, daar moeten we het in de toekomst van hebben? Denk mee. De dienstensector, de, de IT-sector. Daar zijn in Frankrijk 700.000 banen mee gecreëerd. Door gewoon de belasting heel gericht in bepaalde sectoren te verlagen. Het is een van haar spierpunten in de strijd om het fractievoorzitterschap van de Partij van de Arbeid. Ze sprak ook over haar concurrenten voor die positie en wat haar van hen onderscheidt. Tussen alle overeenkomsten zie ik één groot verschil en dat is dat ik uh, weet dat deze mensen, die allemaal hun kwaliteiten hebben, onder mijn leiding echt kunnen schitteren. En dat hebben we in de fractie gewoon het, het afgelopen anderhalf jaar gewoon niet gedaan. En als ik fractievoorzitter ben, dan zeg ik dan is mijn type leidinggever aan die fractie dat al deze mensen, het intellect van Ronald Plasterk, het ongeduld van Diederik Samson, het, uh, de, de wilde frisheid van Martijn, dat gaat allemaal tot zijn recht komen. Als al zal fractievoorzitter wordt van de PvdA... dan wil ze een topconferentie met alle economen in Nederland... om te zien hoe Nederland het beste door de crisis kan komen. Nou was er was een bijzonder moment voor de Amerikaanse S&P 500-index. Die behaalde gisteren de hoogste stand in vier jaar tijd... tot boven de 1370 punten. En dat kwam vooral door de lagere olieprijs. Ook het aantal huizenverkopen hielp mee. Dat bereikte in januari de hoogste stand in bijna twee jaar. S&P 500 meet de beurskoersen van de 500 grootste bedrijven... van de Verenigde Staten. Onze eigen AIX kreeg er gisteren bij het sluiten van de beurs... niets bij, maar levert ook niets in. We wil de hele dag op verlies te hebben gestaan. De boel werd rechtgetrokken door winsten van Ahot... dat gisteren Bol.com overnam en KPN. meters in Frankfurt, Londen en Parijs verloren wel... tussen de 12e en 17e procent. In Japan daar is de handelsdag alweer begonnen. Daar opende de Nikkei-index licht in de win. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. Het is tien over zes geweest. Rolling Stones hebben al een paar maanden lang niet meer samen op het podium gestaan. Maar solo blijven de leden zeer actief. Mick Jagger speelde onlangs nog op een bluesfeestje van president Obama. En Keith Richards was aanwezig tijdens een concert van Eric Clapton in New York. En volgens Richards is er ook sprake van een nieuwe tour van de Stones. Yeah. We'll De Rainbow hoort u van The Rolling Stones. Het is kwart over zes. U luistert naar het NOS Radio 1-journaal. Wij gaan gauw naar Mino Remmers. Mino, goedemorgen. Goedemorgen. Waar ben jij? Ja, waar ben ik? Dat vroeg ik me vanmorgen ook af. <laughs> ik, ik sta in een hal. Zo! Je hoort het, hè? Die is heel groot. Ik waan me een beetje klein duimpje. En voor mij staat een Chinook. Een beetje uit elkaar, de wieken zijn eraf. Want ik ben in Geelserijen en in Geelserijen... daar is de World Class Aviation Academy gevestigd. Dan zeg je, goh, wat is dat? Opleiding. Helikopters en monteurs. En waarom staan we hier nou? Nou, dat komt door het opmerkelijke bericht... dat we gisteravond in onze uitzending hadden. En dat gaat over de links die we vorig jaar in Libië zijn verloren. Die komt namelijk terug naar Nederland. Om hem hier vervolgens te verschroten. Daar is gisteravond al een beetje opgekomen politieke ophef over ontstaan, onder andere vanuit de SP... maar ook Alexander Pechtold van D66 twitterde er al over... wat raar dat Defensie een helikopter terughaalt voor een hoop geld... om hem dan hier vervolgens te verschroten. En dat speelde in mijn hoofd en zo zijn wij hier terechtgekomen... bij de helikopteropleiding, want toen dacht ik... ja, waarom zou je zo'n helikopter in de gehaktmolen doen... als ze hem misschien heel goed kunnen gebruiken om aan te sleutelen? Om maar eens iets te noemen. En zijn er niet meer mogelijkheden mee... En het is ook ongeveer een jaar geleden... dat uh, we met, dat, ja, met die mislukte uh, ontsnappings... Uh, ja, hoe noem je het eigenlijk, hè? On on on de ontsnapping daar op het strand, dat we daarmee te maken kregen. Dat liep toen Falikant mis. Het is eigenlijk ook ja, uh, een beetje een internationale misser geworden... waar Nederland mee op de kaart kwam. En uiteindelijk bleef die helikopter daarachter. De bemanning werd gegijzeld... Het is allemaal gelukkig uiteindelijk goed afgelopen, ook met de opstand in Libië zelf. Uh, maar dat ding dat staat daar dus nog steeds op het strand. Laten we even luisteren naar hoe dat een jaar geleden allemaal in het nieuws kwam. In Libië zijn drie Nederlandse militairen gevangen genomen door een gewapende Libische eenheid die op de hand is van Muammar Gaddafi. De drie leden van de marine waren vanaf marinefregat Trump in een helikopter naar de stad Sirte gevlogen om daar twee evacuees op te pikken onder wie een Nederlander.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 Ja, en zo liep het dus af, de links, waar zo'n beetje alles wat nog bruikbaar is, inmiddels is afgesloopt, heb ik begrepen. Maar hij staat er dus nog. Ja, wat doe je ermee? Je zou hem bijvoorbeeld ook in een museum kunnen zetten. En dat bracht me ook meteen weer uh, tot de enorme discussie die er is geweest rondom, bijvoorbeeld tussen Suzuki Swift. Weten we dat nog bij de naald waarop een museum zei, moeten we dat niet eventueel over 10, 20, 30 of misschien wel 60 jaar toch... Ton kunnen stellen. Dat bracht heel veel commotie met zich mee. Dit is beter afgelopen natuurlijk. Maar het is toch ook een internationaal symbool geworden. Uh, maar misschien dat Defensie het toch zo snel mogelijk die sporen wil wegpoetsen. Daar gaan we het over hebben bij de helikopteropleiding in Geelserijen. En misschien moeten we mensen laten twitteren. Uh, of zij misschien nog een suggestie hebben wat ze ermee kunnen doen. Dat kan dan misschien jullie richting uit. Ja, dat gaan we regelen. Via ja, NOS ja. Radio 1 of La Radio. En dan uh, brengen wij dat weer terug naar jou. Ja. Oké, okay, tot later. Job. Het is tien voor half zeven. Hij zit vandaag voor het laatst in de Tweede Kamer. Job Cohen. Als opvolger van Wouter Bos, als leider van de Partij van de Arbeid... zou hij premier worden. Maar dat lukte niet. Het werden de oppositiebankjes en daar kwam hij totaal niet uit de verf. En er werd een makkelijk slachtoffer voor PVV-leider Geert Wilders. En na kritiek ook van zijn partijgenoten... gooit Cohen de handdoek in de ring. Peter Blok kijkt terug op bijna twee jaar Job Cohen. Vandaag stel ik mij...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 Ja, wat mij op zijn minst geweldig verbaast. Want... Nou, u bent er woedend over, toch eigenlijk? Ja, nou, woedend. Ik vind, ik vind dat de, de PVV, een partij die, die mensen uit elkaar speelt. die vrijheid van godsdienst op een hele rare manier interpreteert. Ik begrijp niet dat een partij als de VVD. die vrijheid en liberalisme zo in hoog in zijn vadel heeft staan. dat die daar zo gemakkelijk overheen stapt. En ik begrijp het eerlijk gezegd ook niet van het CDA als die dat doet. De heer Cohen is eigenlijk, mevrouw de voorzitter, een beetje de.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 teleurgesteld te hebben doordat ik de hoge, soms veel te hoge... verwachtingen niet heb kunnen waarmaken. Job Cohen, vandaag voor het laatst in de Tweede Kamer. Het is zes minuten voor half zeven. U luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. Het leven wordt steeds meer een spelletje, tenminste... als het aan de makers van smartphone-apps ligt. Veel hardlopers kunnen al niet meer zonder Een app op de telefoon die bijhoudt hoe hard je loopt, waar je loopt en of je conditie er nou op vooruit gaat. Maar ondanks dat heeft niet iedereen de discipline om regelmatig de deur uit te gaan om te gaan rennen. Nou is er een Engelse app-ontwikkelaar en die heeft daar wat op bedacht. Het is zo snel. Waarom zijn ze zo snel? Ze Waarom ze RUN a five, RUN a five. Ze gaining op je.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 Ja, vooral van der vaart kan voorlopig niet rennen... en dus ook niet meedoen aan de oefeninterland tegen Engeland morgenavond. Hij heeft veel last van een enkel blessure. Zondag meldde keeper Michael Vorm zich al af wegens ziekte. En bondscoach Bert van Marwijk roept geen vervangers op voor de twee... waardoor de oranje selectie nu uit 22 spelers bestaat. En of Mark van Bommel mee zal spelen, dat is onduidelijk. Hij trainde gisteren op de eerste gezamenlijke training in Katwijk... apart van de groep. Van Bommel heeft de afgelopen zaterdag in de wedstrijd tegen Juventus... een trap op de knie gehad. Ook Arjen Robben is nog niet helemaal fit. Hij vertelde bij aankomst in het trainingskamp dat hij nog altijd last heeft van de liesbreuk. Waaraan hij vorig jaar is geopereerd. Bijna elke dag heb ik nog wel pijn. En, uh, alleen daar wil je zelf niet altijd over, over lopen te zeuren. Maar het is gewoon zo dat het een hele. Dit is echt mijn vervelendste blessure geweest in uh, mijn carrière. Ik, ik, ik, ik, rond de wedstrijden krijg ik het aandacht voor elkaar dat ik, dat ik goed fit ben. En uh, dan, dan met de adrenaline en alles, dan gaat het goed. Alleen, uh, het is nog, ik kan nog steeds niet uh, van mezelf zeggen, ik ben er echt op, op 100%. Nou, geen 100 maar Robert denkt wel dat hij kan spelen. Hij is zelfs gebaat met het spelen van wedstrijden... om zo weer in zijn ritme te komen. In een opperberste stemming kwam Dirk Kuyt in Noordwijk aan. Hij won zondag voor het eerst in zijn voetballeven een echte prijs. Namelijk de League Cup met Liverpool. En hij speelt ook nog een belangrijke rol. Toen ik erin kwam, dan nou ja, scooi je een goal en dan denk je dat dat de winnen is. Maar uh, nou ja, toen kwamen we toch nog tot penalties. En, uh, ook met de penalty uh, ging het goed en die ging erin. En uiteindelijk win je. En dat is uh, fantastisch om op Wembley uh, zo'n zo prijs te winnen. Het heeft even geduurd, bijna zes jaar. Maar goed, uh, we hebben er hard voor gevochten en uh, ben er blij mee. En uh, ook met Klaas-Jan Hunterlaar gaat het de laatste wedstrijden weer aardig. De spits van Soko 04 is samen met Bayern-collega Gomes op dit moment de topscorer van de Duitse Bundesliga. Hij valt zin in die wedstrijd morgen. Ja, zeker. Uh, en het is mooi, Wembley. Ik ben nog nooit uh, op Wembley geweest. Dus uh, als je voetbal speelt, dan moet je minimaal één keer in je leven op Wembley zijn geweest. En uh, uh, ja, dat is mooi om daar te zijn natuurlijk. Uh, de, de, laatste wedstrijd, de laatste twee wedstrijden hebben we, hebben we niet laten zien wat we kunnen. Dus uh, dat, willen we, dat willen we nu uh, wel weer laten zien. Kijk, uh, het is duidelijk dat er een aantal goede teams zijn. Uh, waarvan wij er ook één zijn. Dat hebben we laten zien op het WK. Maar uh, dat moeten we nu weer opnieuw laten zien. En de laatste wedstrijd, wat ik zeg, de laatste twee, die waren, die waren niet uh, van dat niveau. En uh, dat moeten we nu weer laten zien. Over een wedstrijd Engeland-Nederland morgenavond in het Wembley Stadion in Londen. De aanklager betaald voetbal van de KNVB. gaat, zoals verwacht, een onderzoek doen naar de actie van feijenoord Guillaume Fernandez. in de wedstrijd tegen PSV. Op televisie was te zien dat hij een kopstootachtige beweging maakte. in de richting van PSV Marcelo. Scheidsrechter Liesveld heeft het niet gezien. Fernandez heeft voor het vergrijp al een boete van zijn eigen club gekregen. en de hoogte daarvan is nog niet bekendgemaakt. En het Nederlands honkbalteam is weer een vaste waarde kwijt. Derde honkman, Riley Legito, wil meer tijd aan zijn gezin... en maatschappelijke carrière besteden. De 33-jarige Legito speelde in zijn lange carrière 249 Interland. Dat is een record. Met oranje won hij onder meer vijf Europese titels... en natuurlijk de wereldtitel, vorig jaar. Van dat team, van wereldkampioenen... is eerder ook de catcher Sidney de Jong al gestopt. Radio 1, het NOS-journaal. Of geweest. Hier is Megens. Goedemorgen. In Londen heeft de politie vannacht het Occupy-kamp bij St. Paul's Cathedral ontruimd. Vorige week oordeelde het gerechtshof in Londen dat niets de ontruiming in de weg stond. Ontruiming verliep vreedzaam, er was nauwelijks verzet. Een Frans visserschip heeft op de Indische Oceaan het cruiseschip Costa Allegra bereikt... dat daar sinds gisteren stuurloos ronddobbert met meer dan duizend mensen aan boord. Wordt geprobeerd het schip naar een eiland te slepen. Wie in Frankrijk een miljoen of meer verdient, zou 75% belasting moeten betalen. Dat vindt de sociaal-democratische presidentskandidaat Hollande. De eerste ronde van de Franse presidentsverkiezingen is op 22 april. En Het wordt volgens minister Schippers erg lastig om de eigen bijdrage in de geestelijke gezondheidszorg verder te verlagen. Daarvoor zou compensatie moeten komen in de begroting. En dat is niet eenvoudig, schrijft ze in een brief aan de Tweede Kamer. zijn de hoofdpunten van het nieuws. Het weerbericht van Weer Online. De komende dagen is het qua weer vrij rustig en over het algemeen ook droog. Maar veel zon zit er niet in. Nou, op dit moment is het overal bewolkt en nevelig. En vooral in de zuidelijke helft van het land valt af en toe wat motregen. Het is nu een graad of 7. Vanochtend blijft het overal grijs en nevelig en plaatselijk is ook kans op mist. Daarnaast kan er zo nu en dan nog wat motregen vallen. Vanmiddag wordt het op de meeste plaatsen droog en wordt het weerbeeld wat vriendelijker. Misschien dat op een enkele plaats de zon nog even doorbreekt, maar over het algemeen blijft het vandaag bewolkt. De middagtemperatuur die loopt uiteen van 8 graden op de Wadden tot een graad of 12 in het binnenland. Daarbij staat er een matige wind uit het zuidwesten. Vanmiddag draait de wind geleidelijk naar het westen. Vanavond en vannacht, dan is het bewolkt, nevelig en in de nacht ontstaat hier en daar mist. Het koelt nauwelijks af, de minima komen rond een graad of 8 uit. Morgen, woensdag, begint de dag grijs en lokaal mistig. Overdag knapt het weer weer wat op, met in de middag zeer plaatselijk een beetje zon. ABB Verkeersinformatie. In de regio Noord heeft men deze week vakantie. Daarom verwachten we een iets minder drukke ochtendspits... Maar toch alweer een aantal files. Op de A7 Hoornzaandam staat tussen Purmeret Noord en de afritweide Wormer 5 kilometer. Op de A12 Oberhausen Utrecht bij knap het Waterberg 2. Op de A15 Rotterdam Europoort tussen Hoogvliet en Spijkenisse 2 kilometer. Dus wat aan de hand bij de Drechtstunnel in Dordrecht op de A16. Vanuit Breda staat er 2 kilometer file, want er zat een rood kruis boven de linker rijstrook. Het is nog niet duidelijk of het nou een ongeluk is of een auto met pech. Op de A28 Zwolle Amersfoort tussen Nijkerk en Amersfoort Vathorst 3 kilometer. Morgen. Het is vier minuten over half zeven. U luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. Schoonmakers en studenten van de Universiteit Utrecht... voeren actie voor betere werkomstandigheden voor de schoonmakers. Een kleine groep mensen bleef daarom vannacht in de universiteit. In de gangen stonden bedden. En om het nog een beetje gezellig te maken, was er ook een band. Colette van Nuenen mocht er ook even kijken. Jullie blijven slapen? Ja. ja? ja. Zijn jullie schoonmakers? Ja. Maar werkt u hier zelf ook in dit gebouw? Nee, nee, nee. nee. Wij, wij zijn allemaal uh, trein kantoor Kantorschoonmaker en treinschoonmakers. Universiteit Utrecht vindt het helemaal niet leuk dat jullie hier zijn. Wist je dat? Ja, maar wij, wij, wij vinden het ook niet leuk dat wij hier zijn. Maar ja, wij willen allemaal uh, terug naar ons werk. Maar ja, wij willen dat basis zijn akkoord met onze uh, rechten. Maar ja, nog steeds gaan, gaan ze niet akkoord. En sommige bazen gaan het lekker naar vakantie en uh, zoeken schoonmakers maar uit. Uh, zo werkt het gewoon niet. Nee. Geef en nemen, ja. Daarom zijn wij hier. Dus ja, wij willen gewoon eerlijke loon en eerlijke recht... Ja. Ik ga even binnenkijken. Ja, is nou, vandaag de hele dag hartstikke druk geweest op de universiteit. Totaal andere dag dan alle andere dagen uh, van het jaar. Maar nu begint het wat rustiger te worden. De echte diehards die blijven, die blijven ook slapen vannacht. Jij ook, Sander. Jij bent een van die uh, studenten. Waarom uh, doe je dit eigenlijk? Uh, omdat ik uh, het belachelijk vind dat schoonmakers op onze universiteit, die er ook voor een groot deel van de studenten is, uh, op zo'n manier behandeld worden. Dus niet uitbetaald bij ziekte. Uh, ze worden gedreigd als ze in actie komen. En uh, eigenlijk een beetje als, als grof vuil behandeld. Ze mogen niet uh, door de achterdeur naar binnen, s'ochtends en s'avonds werken. Alsof ze eigenlijk niet horen te zijn. Hm. Dus Morgen om 11 uur moeten jullie hier weg zijn. Ja, helaas wel. Te... Daar ga je ook wel netjes aan houden? Ik denk het wel. Maar wel, wel moeilijk wordt, want het begint een beetje als thuis te voelen hier. De universiteit zegt, we zijn onaangenaam verrast door deze actie... want juist wij ondertekenen uh, de code waarin we als universiteit afspreken... netjes om te gaan met het schoonmaakpersoneel. Is het wel terecht dat jullie hier actie voeren? Nou, toen wij de spraken die hier werkten... toen werden ze nog steeds niet doorbetaald als ze twee dagen ziek waren. Was het nog steeds vaak gedaan met de loonstrookjes. Was het gedoe met vakantiedagen. En dan mogen ze dat wel ondertekend hebben... maar het gaat nog steeds niet zoals het bij de meeste andere mensen in Nederland wel gaat. Dus dus zolang het niet goed gaat, gaan de schoonmakers en wij door. Jawel, dames en heren! Vanavond is het actie! Vanavond is het actie! Jawel! Het is één woord in het Spaans. Maar niet het beste bij Wie ook de nacht heeft doorgebracht daar in Utrecht is Rond Meijer van FNV Bondgenoten. Goedemorgen. Goedemorgen. Nog een beetje geslapen? Ja, een paar uurtjes. Dat is wel goed gegaan, kan ik wel zeggen. Oké. Okay. En is de Universiteit van Utrecht nou ook zo'n opdrachtgever die voor een dubbeltje op de eerste rij wil zitten? Wat is uw ja. oordeel? Nou, in ieder geval een opdrachtgever die er niet op toeziet dat schoonmakers bijvoorbeeld een opleiding krijgen in het eerste jaar als ze werkzaam zijn. En die er niet op toeziet dat de werkdruk dus explodeert, et cetera, et cetera. Dus kortom, zich vooral niet moet verschuilen achter papieren vijgers. Ja. Meneer Meijer, hoe staat het eigenlijk met de onderhandelingen? Wordt er nog gepraat? Ja, dat is een interessante vraag, want uh, um, ja, uh, wij willen graag onderhandelen, we willen graag oplossen, want wij staken al acht weken. We hebben al negen machten van respect gelopen totaal meer dan een marathon. De ja. uh, schoonmaakbedrijven willen op dit moment niet onderhandelen, dus elke vorm van een oplossing wordt geblokkeerd als je niet wil onderhandelen. Helpt het dan als u bijval krijgt op deze manier van studenten, denkt u? Absoluut. Wij krijgen bijval uit het hele land. En het is zeer bijzonder dat dat ook door studenten gebeurt. Die in feite zeggen, ja schoonmakers zijn onze vaders en moeders, onze broers en zussen. Dus dat is erg goed. En we krijgen vandaag bijvoorbeeld, vanmiddag, dat kan ik wel verklappen, bijval van een vereniging van cliënten van financiële instellingen. Dus van banken bijvoorbeeld. Dat zijn er 10.000 in totaal. En wat gaan zij doen? Zij gaan vanmiddag een petitie aanbieden aan ING. Dat zijn dus allemaal cliënten van ING. ABN AMRO, gaan ze maar door. Uh -huh. Dus behalve studenten ook van, uh, van andere mensen. En dat is heel erg bijzonder. Mm, betekent dat dat u dan morgen nacht bij de ING slaapt? Dat zou zomaar kunnen. Uh, vandaag in ieder geval niet. Uh, want we beginnen met een petitie samen met medewerkers van de ING. Maar het bevestigt in ieder geval studenten, uh, cliënten van financiële instellingen. Het bevestigt de enorme steun die schoonmakers hebben. Nog altijd na acht weken staken uh, bij het Nederlands publiek. Maar denkt u dat het een beetje zoden aan de dijk zal zitten? Dat geslapen overal? Nou ja, kijk, uh, we hebben in 2010 al een keer uh, negen weken gestaakt. Het heeft in de schoonmaak nu helemaal heel erg lang nodig... omdat er een gaande is opdrachtgevers die steeds goedkoper ja, willen. Ja, dat begrijp ik alleen. Ik vraag me af of opdrachtgevers en, en werkgevers hier van onder de indruk zijn. Nou ja, kijk, als 82% van het Nederlands publiek zegt... de schoonmaakers gelijk hebben, en dat blijkt uit peilingen... Uh, dan denk ik dat de druk uiteindelijk bij de opdrachtgevers en bij de schoonmaakbedrijven enorm is... en dat ze over straks zullen gaan. Hoe lang blijft u nog in Utrecht? We blijven nog vandaag tot een uur of vier. Uh, en dan gaan we, gaan we door. En wellicht dat we naar een andere omgeving gaan. We horen het wel. Broer Meijer van FVV Bondgenoten, dank. Ja, graag gedaan. Tien over half zeven u luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. Ga maar eens kijken bij Mino Remmers. Die stond net in een hele grote hal. En begeeft zich vanochtend ja? tussen de helikopters. Om te praten over die ene. Ja, die ja. Ja, die Dat achtergebleven kleinoot van defensie in Libië, Sitre... waar een ontsnappingspoging werd ondernomen en die jammerlijk mislukte. Meneer Philips, wist u dat het uh, alweer een jaar geleden was? Ja, um, gisteren stond het journaal er weer vol van. En um, uh, de, ja, de tijd die vliegt uh, wat dat betreft... Um, ja. de links, hij staat er nog. Alle, er is van alles afgesloopt. Dan moet ik even zeggen dat we bij het World Class Aviation Academy staan. Dat zit in Gilserijen, vlakbij Defensie... waar eh, de helikopters staan die nu nog in gebruik zijn. Zou u er wat mee kunnen met dat ding? Ja, we kunnen, de links kunnen we heel goed gebruiken voor de basisopleiding. De basisopleiding eh, voorbereiding voor de type opleiding... waar we vandaag eh, zijn bij het Rotary Wing Trainingscentrum in Gilserijen... Uh, Leerling-helikoptermonteurs kunnen ja, uh, zo'n links prima gebruiken... als oefenmateriaal, als lesmateriaal. Ja, we staan inmiddels in een Chinook, die hebt u pas gehad. Dat was ook in het nieuws. Dat is een ding, ja, we kunnen er uh, een kleine wandeling in maken. <laughs> maar dit, dit is eigenlijk waar de mensen op getraind worden... maar u zegt, ja, zo'n links is heel goed voor de basisopleiding. Ja, het zou prima geschikt zijn, dat klopt. Ja, het is een oud toestelletje, hè? Het is een oud toestel, maar de helikopter die heeft alles in zich... wat het maakt dat het een helikopter is. Verbaast u zich dat Defensie het ding terug wil halen? Dat ja, verbaast mij eigenlijk helemaal niet. Nee, Defensie heeft altijd de zorg voor het materieel. En uh, het is nog steeds Defensiematerieel. En uh, dat behoor je uh, netjes af te voeren. Uh, en in dit geval zal Defensie uh, ja, het besluit ook nemen... om uh, de spullen terug naar Nederland te halen. Zit daar nog iets in wat, wat je ook niet achter kunt laten? En dan bedoel ik, ja, aan Milit, er is van alles afgejat natuurlijk... dus je weet niet wat er nog van over is. Maar zit, daar, uh, zit er een gevaarlijke stof in? Noem maar even wat. Ja, de links is natuurlijk geen zwaar bewapende helikopter. Nee, ja, wat erop zat zal er wel meteen afgejat zijn. Dat zal er al gelijk af zijn, ja. Dat klopt, ja. Um, ja, er zullen, uh, er zullen kleine delen zijn die, uh, die, die, die, waarvan Defensie zegt... ja, dat willen we op uh, ordentelijke wijze willen we dat netjes afvoeren. Ik uh, ben niet precies op de hoogte van, uh, van de materialen die erin zitten. Maar ik kan me heel goed voorstellen dat Defensie zegt... ja, laten we deze terug naar Nederland halen. En, uh, en, maar en dat, op... nee, dat, de... dat is heel veel politiek. Nou, heel veel. Maar de SP met name gisteren al, die zei, ja, maar waarom kunnen we dat daar niet verschroten? De... Waarom dat dure transport? <tiek> maar wij dachten meteen, tenminste ik dacht, ja, maar is het niks voor een museum? Of is het niet iets inderdaad voor een helikopteropleiding? Vandaar dat we hier zijn. Ja, nou ja, voor een museum. De, uh, wellicht heeft de helikopter historische waarde, dat we over een ja, aantal jaren zeggen. Een zeg, klein debakel. Dan, ja, nou ja, debakel. Het is, is het is goed afgelopen. Het is gelukkig heel goed afgelopen, dat is het belangrijkste. Het um, museum zou die prima staan, denk ik. En daarnaast, uh, ja, waar we het net over hadden, opleidingsmateriaal. Ja. Zonder meer geschikt. U, u hebt trouwens, want we gaan even uit de Chinook... U hebt hier nog een stukje links staan. Toevallig. En dat is het, het roterblad. Dat staat achter ons. Ja, dat is een roterblad van de links. Uh, wij gebruiken wat dat betreft uh, heel veel materialen uit uh, de luchtvaart. Zou u hem betreft. willen hebben? Ik zou de links best willen hebben, ja. absoluut. Ja. Dat moet ja. toch te regelen zijn? Uh, April opent de opleiding hier, want jullie zijn nog vol in aanbouw. Uh, de de, de snoek is pas gebracht en Hille komt het openen? Uh, ja, minister Hille, uh, als het allemaal doorgaat, komt hij deze kant op. Uh, ik weet dat wij uh, vanuit de ROC's in Nederland... die de luchtvaarttechniek opleidingen verzorgen, Het zijn vijf ROC's ook een aanvraag hebben lopen bij Defensie voor dit soort materiaal. En als je zoiets wil hebben, moet je er normaal voor betalen als opleiding? Veel geld. Tot op heden moeten we daarvoor betalen, ja. Kost Hoe kost het zoiets? Een links wordt door Defensie nu aangeboden voor 120.000, 130.000 euro. Ja. Dus dat is hij is, nog waard? Is hij wel helemaal compleet. Ja. Uh, ik zeg niet dat hij het niet waard is. is nou, hij is een... niet meer compleet, en... denk ik. Nou, Het is nog steeds een hele hoop geld. Ja, dat wel, ja. voor een opleiding. Dus het is een beetje dom om hem in de gehaktmolen te stoppen. Het zou eigenlijk zonde zijn. Straks komen we terug, gaan we het eens even hebben over de historie van de links. En we gaan ook nog langs in Breda bij Chris Klep. Hij is militair historicus en heeft zich toen, destijds, een jaar geleden, was hij ook veelvuldig op radio en televisie om uh, die hele affaire van commentaar te voorzien. En zo dadelijk voor het eerst wint een Chinese architect... een prestigieuze architectuurprijs. Dadelijk ik meer erover. Eerst maar eens even horen hoe het is op de weg. En nee, paset. Goedemorgen. Goedemorgen Lara. Acht files, het valt wel mee met de drukte. Maar ja, als we dan overal op elkaar gaan rijden, wordt het toch een ander verhaal. Bij Utrecht hebben we een ongeluk met een vrachtwagen op de A12. Van Den Haag naar Utrecht krijgt u ermee te maken. Want dus de Nieuwe Brug en Harmelen zat vier kilometer file. Twee rijstroken zijn daar dicht. Bij Rotterdam gaat het ook niet lekker. Op de A15, Rotterdam-Europort bij het Vaanplein, nu een ongeluk... Twee kilometer. En ook daar zijn twee rijstroken afgesloten. Richting Europort. dus. Op de A16 Breda-Rotterdam zitten drie auto's op elkaar bij Dordrecht. En daarom tussen de Randweg Dordrecht en Hendrikje door Ambacht. Zes kilometer file. De linkerrijstrook is dicht. Mm, nou, het is niet te hopen dat dit zo doorgaat René. Wat verwacht je voor de ochtend? Ja, ik denk toch een minder drukke ochtendspits uh, dan gebruikelijk. Vanwege die vakantie in de regio Noord. Want Amsterdam doet voor het grootste deel niet mee vandaag. We hadden gisteren uh, ongeveer 100 kilometer. Nou, meestal is het dinsdag iets drukker, dus ik zet in op 120 kilometer. En dat staat er dan rond een uur of half negen. Oké, okay, tot dan. Later. Hoi. Hoi. Dit is het NOS Radio 1 Journal met Lara Rensen en Marcel Oosten. Die prestigieuze architectuurprijs is de Pritzker Prize. Wordt ook wel de Nobelprijs voor de architectuur genoemd. En gisteravond is bekend geworden dat inderdaad de Chinese architect Wang Shu... dit jaar die prijs krijgt. 49-jarige Wang is de eerste Chinese architect die deze eer te beurt valt. Daar gaan we over praten met uh, John van der Water, Nederlands architect in Peking. Meneer van der Water, goedemorgen. Goedemorgen. Waar zouden wij Wang Shu van moeten kennen? Van welke beroemde internationale gebouwen? Uh, je kunt hem niet kennen van beroemde internationale gebouwen. De meeste gebouwen die hij gemaakt heeft, eigenlijk alle gebouwen die hij gemaakt heeft, heeft hij in China gemaakt en ook nog in één regio. Ze zijn wel bekend, ik, in het buitenland als, uh, als, als vooruitstaande architectuur, maar hij heeft eigenlijk alle gebouwen binnen China gerealiseerd. En wat zijn dat voor gebouwen? Kunt u ze omschrijven voor onze luisteraars? Het zijn gebouwen, een uh, uh, Architectuur en zijn vrouw, die samen uh, een amateur architecture studio hebben. Zijn vrouw heet en Yu. Uh, hun architectuur kenmerkt zich zodat ze op het snijvlak van traditie en moderniteit uh, zich bevinden. Dus wat hij doet is eigenlijk heel bijzonder in China. Dat hij wars van alle bouwen die hier vanuit de lokale context architectuur probeert te maken. En soms zelfs nog met gerecyclede materialen of gerecyclede bakstenen van gebouwen die zich op die bevonden. Wat hij zelf zegt over zijn, uh, over zijn architectuur is dat zijn gebouwen ergens vandaan komen. En dat hij die relatie met geschiedenis en traditie probeert te zoeken... Niet zozeer door elementen te kopiëren, maar door die ervaring van de plek, uh, de, de geschiedenis van de plek ervaarbaar te maken. Hm. Ja, u zegt Chinese traditie. Zou die dus ook met zijn gebouwen niet zo goed buiten China passen? Ik, ik denk dat het een heel interessant experiment is. Hij is uh, visiting professor op, uh, op Harvard nu. Ik weet niet of dat hij bezig is met projecten in het buitenland. Um, maar ik zou het heel interessant vinden op het moment dat hij dit zou gaan doen... Ja, dat hij zijn denken over architectuur en zijn manier van werken... ook buiten de Chinese grenzen uh, ja, zou kunnen gaan toepassen. Heeft u hem wel eens ontmoet, deze Wang ik heb hem een, een aantal maanden geleden ontmoet. Was hele, het is een hele integere man. Wat hij zelf zegt van deze prijs ook, dat hij met 49 jaar eigenlijk wel heel erg jong is om deze te ontvangen. En het meest bijzondere van die ontmoeting vond ik eigenlijk nog dat ik zijn zoontje vroeg op dat moment wat die wilde worden als het te groot was. En die vertelde mij vol trots dat hij niks liever zou willen dan de gebouwen van zijn vader renoveren. <lacht> ja, er wordt natuurlijk ontzettend veel gebouwd in China. Vallen zijn gebouwen wel op? Krijgt hij de waardering er wel voor? Uh, ja en nee. Ik denk dat die, die lokale bevolking zeker waardering uh, daarvoor krijgt. En ook, denk ik, in de academische wereld, bij architecten. Maar zijn architectuur is nogal wars van de denken in superlatieven, wat uh, China van deze tijd heel erg kenmerkt. En de overheid en veel opdrachtgevers zijn eigenlijk op zoek naar... Met name hele moderne gebouwen. De, de, de relatie met traditie en geschiedenis is niet, erg, uh, ja, is niet erg prominent hier. Dus ik denk dat het een zekere, zekere uitzondering is tussen alle architecten. Maar de waardering is er ook zeker. Zeg maar meneer uh, Van der Waten, wat doet u in, uh, in China? Is, is, het, is China de plek voor Nederlandse architecten om te werken? Uh, ik denk dat het een van de plekken is voor Nederlandse architecten om te werken. Wij zijn een uh, Amsterdamse bureau... In 1999 opgericht. In 2004 hebben we een bureau geopend in Peking. Uh -huh. En sinds dat moment woon en werk ik in, uh, in China. En dat gaat goed? Uh, dat, uh, ja, we mogen niet klaar zijn, dus ja. laat ik het zo zeggen. U heeft werk genoeg. Ja. Nou ja, zeker. John van der Water, dank dat u ons even het woord wilde staan vanochtend. Graag gedaan, graag gedaan. Tien voor zeven, u luistert naar het NOS Radio 1-journaal. Een organisator van dancefeesten probeert de Belastingdienst. Uh, procedeert tegen de Belastingdienst, moet ik zeggen... omdat zijn bezoekers aan sport zouden doen. Dansen op het feest valt in het hoge belastingtarief... en dansen in de sportschool in het lage. Medewerkers van partybedrijf Her Timmerman... vinden dat dit principe eigenlijk hetzelfde is... en vinden dus dat hun bezoekers maar 6% btw... over hun kaartje moeten betalen en niet 19%. Mario Martinez van Her Timmerman, goedemorgen. Ja, hallo, goedemorgen. U uitgaan en sporten, dat zijn toch verschillende dingen... of denkt u daar anders over? Nou ja, het, het, zijn, het zijn in, in zekere opzicht natuurlijk verschillende dingen. Net zoals dat verschillende sporten ook verschillende dingen zijn, zou je kunnen zeggen. Maar je hebt het goed verwoord. Het, uh, ja, Wat wij vinden is dat als je eigenlijk heel goed kijkt naar, naar wat er nou daadwerkelijk plaatsvindt uh, bij ons op de dansvloer. Dan, dan zijn mensen toch eigenlijk wel behoorlijk wat uren druk aan het bewegen op muziek. En ja, dan kun je achter je oren krabben en afvragen van ja, waarom... Uh, uh, is dat eigenlijk niet een, een, een sportactiviteit. Ja, u dacht gewoon, ik probeer het gewoon hè, bij de Belastingdienst. Nou ja, ja ik, ik ben uh, zelf nogal wetenschappelijk opgeleid. Dus ja. ik, uh, ik moest natuurlijk zelf al wennen aan het idee toen we het verzonnen. Maar ja, het is eigenlijk een, uh, gewoon een goede analyse, denken wij. En ja, dat kunnen we in ieder geval aan de rechter voorleggen. Ja, ja, u wilt dan proberen om um, dat dansen... Als een, als een sport te laten zien. Om het daaronder te laten vallen, zodat hij minder eh, btw hoeft te betalen. Maar goed, zo'n da zo dansfeest. En er ook al eens geweest, wordt ook al wat gedronken, hè? Ja, dat klopt. Dat is niet ja. echt sportief, toch? Wat zegt je? Dat is niet echt sportief, toch? Nou ja, sommigen maken er een sport van, maar <laughs> die zou ik dan niet 106% willen scharen, denk ik. Nee, het is. Kijk, er zijn heel veel uh, sportgelegenheden en, en sportcontexten waarbinnen ook gewoon gedronken wordt. Ik bedoel, uh, niet dat ik wil zeggen dat dat, dat, dat drinken sport is. Maar tijdens, tijdens het sporten Ja, opnieuw... er zijn natuurlijk veel, veel settings waarin uh, horeca en, uh, en sport samengaan. Ja, maar niet tijdens het sporten, daar gaat het natuurlijk om. Nee, nee, nee. nee. Nou kijk, wat, wat natuurlijk sowieso ook aan de hand is, is dat um, uh, de dienst waarover wij worden afgerekend, is natuurlijk het gelegenheid bieden tot sport. En de horeca is niet in onze handen. Dus ik vind gewoon dat uh, datgene wat je als dienst verleent, ja, dat dient uh, te worden... Uh, ik weet het niet hoor, of het heb... gaat redden. <laughs> nou, daar denken wij anders over. <laughs> nou, het, u maakt het een ingewikkelde constructie uh, om, om de Belastingdienst misschien in de hoek te drijven. Uh, juristen, juristen zien daar wel iets in, in tegen zo'n proef, zo proefproces? Ja. Ja, absoluut. Ja. ja, ik denk ook echt even zonder, uh, ja, ik bedoel, het is natuurlijk ook een leuk onderwerp om, uh, om ja, het, het is gewoon een leuk onderwerp, het is een hele leuke case. Hij is zeker interessant. Maar ja, eigenlijk als je hem heel simpel houdt en je kijkt gewoon van nou, wat komen die mensen nou bij ons doen? Hè? Komen ze nou, uh, kijk, als ze naar de kroeg willen gaan en willen drinken? om toen nog veel drinken uh, terug te komen, Ja, dan gaan ze wel naar de kroeg. Maar ze komen echt naar ons, ze kopen dat kaartje... omdat ze namelijk iets anders willen doen die avond. Namelijk dansen, op, hè, bewegen op muziek. Ja. Dus, en daar betalen ze de, die entree voor. Die, mm -hmm. Dus ja. en daar willen wij ook over afgerekend worden, btw technisch Het is ons duidelijk wat uw bedoeling is. Ja, hè? We <laughs> wachten het af, meneer <laughs> Martinez. <laughs> Hartelijk dank voor de uitleg. Ja, graag gedaan. Meneer okay. Martinez, hoorde u van van. Ja, het NOS Radio 1-journaal, de ochtendkrant. 22 maart dient die zaak trouwens voor de rechter, we zijn benieuwd. Als we daar uitslag hebben, dan hoort je dat. De manier waarop de Nederlandse woningcorporaties borg staan voor elkaar, moet dringend op de schop. Dat zeggen vier corporaties uit de deelnemersraad van het Waarborgfonds Sociale Woningbouw in Trouw. In het WSW staan alle 400 corporaties Borg voor elkaars leningen. Zo kunnen ze dan goedkoper geld aantrekken. Belang van een goed functionerend systeem is groot, want als het misgaat staan rijk en gemeente garant. Sinds corporaties in 1994 zijn geprivatiseerd is dat nog nooit nodig geweest. Maar de situatie rond Vestia geeft reden tot zorg. De Nederlands grootste corporatie zit in de problemen door de lage rente en de hoge leningen. Volgens het WSW had het nooit zover hoeven komen als er betere controle was geweest. Levensbeëindiging van pasgeboren baby's met een ernstige vorm van een open rug is mogelijk op onterechte gronden gebeurd, dat schrijft de Volkskrant. Volgens artsen van het Erasmus Medisch Centrum in Rotterdam lijden kinderen met een open ruggetje nauwelijks pijn. En hebben ze dat wel, dan is het goed te behandelen. De onderzoekers volgden vijf jaar lang 28 kinderen die op deze manier werden geboren, dus met de spina bifida. Ze publiceerden hun onderzoek in het wetenschappelijk tijdschrift Pediatrics. Artsen stellen nu het Groningsprotocol ter discussie. Daarin staan richtlijnen waarmee de artsen in leven kunnen beëindigen van pasgeborenen die ondraaglijk en uitzichtloos lijden. Het Nederlands Dagblad schrijft over Different. De christelijke organisatie die therapie aanbiedt voor homoseksuelen... moet eerlijke voorlichting geven over het zorgaanbod... voor mensen die worstelen met homoseksuele gevoelens. Ook moet de organisatie duidelijker zijn over de resultaten van de behandeling. Dat heeft de inspectie voor de gezondheidszorg aan Different laten weten. Different zou onder meer de website aan moeten passen. Dat is opmerkelijk, want de inspectie bezocht de organisatie in januari nadat in de media ophef was ontstaan over een therapie die was gericht op het genezen dan wel onderdrukken van homoseksuele gevoelens. De inspectie zegt dat ze binnenkort een onaangekondigd bezoek zal brengen aan de instelling. En eerder zei de inspectie dat er niets aan de hand was daar. Nou. Verder schrijft het Nederlands Dagblad dat de inspectie van Different een uitgebreide gedragscode eist. Daarin moet de bejegening van cliënten die worstelen met een homo-identiteit en het christen zijn nauwkeurig uiteind worden gezet. Revolutie in winkelgedrag lokt winkelconcern naar miljarden mark markten op internet, zegt het Financiële Dagblad. Krant doet daarmee natuurlijk op Aholds dat gisteren bol.com overnam. Ahold, dat in de jaren 90 groot werd met de overname van supermarktketens, overal in de wereld, zoekt nu groei in internetwinkelen. De overname van Bol.com krijgt het een virtuele winkel... met een assortiment van 5 miljoen non-foodproducten... dat nog jaarlijks wordt uitgebreid. De markt voor internetwinkelen is in Nederland een miljardenbusiness... en groeit nog ieder jaar. De markt voor de Benelux wordt door Anholt en Bol.com geschat... op enkele tientallen miljarden. Het is de eerste overname van de vorig jaar aangetreden topman Dick Boer. En de eerste acquisitie sinds het concern in 2003... bijna een kopje onderging vanwege een boekhoudschandaal. Plasterk en Samsung nek aan nek, schrijft het AD... Volgens de krant belooft de strijd om de macht bij de Partij van de Arbeid ongemeen spannend te worden... Volgens Peilingen van Maurice de Hond is Plasterk met 33% de favoriet... op de hielen gezeten door Samson met 30%. Plasterk wordt door een ruime meerderheid geschikt geacht... voor zowel het partijleiderschap als het premierschap. Slechts 21% ziet in Samson een premier. Wel denken de deelnemers aan het onderzoek... dat Samson het beste is opgewassen tegen Geert Wilders en Emiel Roemer. Ook zou hij makkelijker nieuwe kiezers kunnen aantrekken. De kandidaten houden de komende tijd vier debatten verspreid over het land. Te gek om los te lopen. En toen stak die Ximena dood. Schrijft de Telegraaf over Stanley A., de vermoedelijke moordenaar... van het 15-jarige meisje uit Den Haag. De krant noemt hem een tikkende tijdbom, die in zijn jeugd ook al een meisje neerstak... en ieder moment opnieuw kon toeslaan. Telegraaf sprak met een vriendin van deze Stanley A. Hij zou ter hebben gezegd dat hij iemand wilde vermoorden... om te voelen hoe dat is. Zijn vrienden wisten niet dat hij het serieus meende. Volgens de vriendin van A lag hij aan alle kanten met zichzelf overhoop. In 2002 kreeg A jeugd-TBS, maar ze zei het al omdat hij iemand had neergestoken toen al. Na zeven uur in het Radio 1-journaal hoort u over ontruiming van het plein voor St. Pauls in Londen. Het Occupy Camp is daar inmiddels door de politie eh, weggehaald. En ook de demonstranten zijn verdwenen na het oppakken van een paar van hen. En u hoort over de actiebereidheid bij leraren. 6 maart is een grote demonstratie tegen de bezuinigingsplannen van het kabinet. Veel leraren hebben zich al ingeschreven om die dag te demonstreren en vooral ook om te staken.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 je teent, Wat kost een erkende verhuizen.nl?